Katrien Straatman met het NOS Journaal. Medewerkers hebben vanochtend op station Arnhem het werk neergelegd. FNV-Spoor voert onder meer actie voor een tweede conducteur op dubbeldekkers. De staking duurt tot 10 uur vanochtend. Treinreizigers lijken er tot nu toe weinig last van te hebben. En ProRail wil camera's inzetten bij gesloten spoorwegovergangen. Volgens het AD beginnen de spoorbeheerder en het openbaar ministerie mogelijk nog deze zomer met een proef. Omdat er op sommige trajecten meer treinen gaan rijden is ProRail bang dat er ook meer weggebruikers proberen op het laatste moment onder de spoorbomen door te glippen. In het Brabantse natuurgebied Mariapeel en op de Schelling zijn natuurbranden uitgebroken. In Mariapeel stond halverwege de nacht een gebied van 250 bij 20 meter in brand. De brandweer probeert met groot materieel de uitbreiding te voorkomen. Op de Schelling brak aan het einde van de avond een duimbrand uit, die was in de loop van de nacht weer onder controle. Journalisten die, die bedreigd worden moeten net zo beschermd worden als ambulancepersoneel en politiemensen. Daarvoor pleit oud-ombudsman Brenningmeijer. Hij deed een opdracht van journalistenbond NVJ onderzoek naar de positie van journalisten. En daaruit bleek in mei al dat 61% zich wel eens geïntimideerd voelt. Vorige week werd bekend dat schrijver en documentairemaker Eusan Akjul ernstig wordt bedreigd vanwege zijn televisieprogramma De Neven van Uys. Vier Arabische landen die de diplomatieke banden hebben verbroken met Qatar hebben het land een lijst met eisen gegeven om de crisis te beëindigen. Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saudi-Arabië willen onder meer dat Qatar de nieuwszender Al Jazeera sluit en het contact met Iran op een lager pitje zet. Qatar krijgt tien dagen om aan de eisen te voldoen. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt 21 graden aan zee tot lokaal 27 in het zuidoosten. Morgen meer kans op regen en iets minder warm. Dit was het NOS. Er staan een paar files in de randstad en ze leveren op zich helemaal niet zo heel veel vertraging op. Op de A2 Amsterdam-Den Bos staat tussen Maars en Utrecht 2 kilometer. Kost je 5 minuten. En ten zuiden van Amsterdam op de A10 richting Den Haag en Rotterdam staat tussen Watergaasmeer en Buitenveldert 3 kilometer file. Vanwege een ongeluk is de linkerrijs ook dicht. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 En en liefhebbers op deze fantastisch, waanzinnig mooie uh, zondag. En uh, we gaan er een hele goede dag van maken natuurlijk. En waar kan je anders mee beginnen dan met Horace Silver, Song for My Father. En de monddag is natuurlijk Vaderdag. Uh, ja, je kan toch een beetje letterend klanken hierin uh, beluisteren... want volgens mij heeft hij dit geschreven toen hij op een trip was naar Brazilië. Een nummertje uit 1964... met de muziek van de uh, CFM, onder andere met CFM uh, Jazz. En vandaag uh, samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Uh, ja, ik ben in de plaats van Peter den Boer... want die had helaas, uh, een, nou voor hem heel leuk natuurlijk, een optreden... waardoor hij wat vroeger de deur uit moest. Maar goed, wie weet gaat hij mij ook alweer een keer vervangen. En uh, met dit mooie weer moeten we natuurlijk wat zomerse muziek gaan draaien. En dat gaan we ook zeker doen, want er staat veel Letten op het programma. Ook wat pop, wat heb ik staan... Uh, Alleen Elias de Ditchwing Colors Band, Ramses uh, Ramsey Lewis, uh, uh, Inge Brandenburg, dat is wel leuk. Charlie Barnett, uh, Elenas Jacket met Bianco. Nou, er staat hier van alles op. Voor iedereen zit er wat bij, oud en nieuw. Uh, dan pakken we meteen maar een hele nieuwe cd, en dat is deze: Elene Elias Dance of Time, cd 2017. Apareci no mundo, juntou-se uma poção de vagabundo, da ogia, de noite, teve sangue patucada que acabou de madrugar grossa pancadaria Depois do meu batismo De fumaça Mamei Um litro e meio De cachaça Bem puxados E fui adormecer como een um despacho. Deitadinha no capacho, na porta do se jeita. Solton na gula, Despreza. Cada vez mais, mesmo lembrando, seguirei sempre cantando na Vatucadana. Da... De fumaça Mamei Um litro e meio De cachaça Bem puxados E fui adormecer Como um despacho Deitadinha No ca. Portados enjeitados. E hoje que eu sou... Mm-hmm. Uh -huh. begonnen op deze zeer fraaie zomerse uh, zondag. En uh, als het gaat over een paar producten die vandaag uh, in de winkels... en in de, uh, ja, de restaurants en terrassen allemaal voor moeten zijn... dan gaat het natuurlijk over ijs. Ijs, dat hebben we nodig vandaag. En de Dutch Winkels heeft daar een nummertje van. Nou, het is niet van de Dutch Winkels maar het is een heel bekend nummer. Ice Cream. We all scream for ice cream, baby That's what we want Monday, Tuesday Every day is ice day, baby That's what we like Can have you chocolate Or vanilla But still it's ice cream We like best Ice cream, you scream We all scream for ice cream, baby That's what we want Blijft altijd leuk, de Dutch Film College Band, ice cream. En dat hebben we nodig natuurlijk vandaag. En wat we natuurlijk ook in de grote mate nodig hebben... is zonnebrandcreme, daar kan je niet zonder vandaag. En een uh, warme dag, veel zonnekracht. Dus uh, smeren, smeren en smeren. Dat doet me aan een keer dat wij uh, in uh, ons gezin... een hele grote voordeel zonnebrandolie hadden gekocht. Alleen die liet ik even uit mijn handen vallen in de garage. En toen uh, ik we... Ja, die fles kon ik niet meer meenemen. Toen heb ik het overgegoten in een andere flacon En dat was zo'n groene flacon met plantenvoeding. En toen we op het strand zaten en ons insmeerden met de inhoud uit die groene fles. Iedereen in onze omgeving keek heel verbaasd. Maar het is goed gekomen. We verbranden niet. Eens even kijken. Oh, dit is ook een hele leuke. Summer Breeze, Ramsey Lewis. Dempsey Lewis, Summer Breeze. Dat nummer kennen we natuurlijk allemaal in de uitvoering van Seals and Croft. In de CFM Jazz draaien we oud en nieuw door elkaar. En Dit was natuurlijk allemaal wat ouder. En wat nu komt is ook nog wat ouder. Maar die is niet zo bekend. Dat is namelijk een Duitse jazzzangeres. En haar naam is Inge Brandenburg. En zij was actrice en jazzzangeres vooral in de 60 jaar. heeft ooit één geweldige CD gemaakt. Of LP moet ik zeggen. It's All Right with me and Daryl Timothy van Out of Nowhere. You came along from out of nowhere. You found my heart and found it free. Wonderful schemes, wonderful dreams of nowhere. Made every hour sweet as a flower for me. Lake, do you know where, <laughs> leaving me with a Inge Brandenburg, Duitse Jessonares, 60 jaren... Um, als we het over jazzmuzikanten hebben... dan hebben de meeste muzikanten het niet erg breed financieel gezien. Vaak kwamen ze toch uit wat uh, armere gezinnen. Daar zijn enkele uitzonderingen op. En een van de grootste uitzonderingen is natuurlijk Charlie E. Barnett. Uh, een jongen die in een milieu geboren werd... waar geld eigenlijk geen rol speelde. Ging naar een kortschool. Zou ouders verwachten dat hij naar jail zou gaan. Maar wilde muziek gaan maken en in een beentje spelen. Volgens mij is dat een van de jongens die heel veel geld hadden... Uh, ook wel een levensgenieter was in die periode. En uh, bekend is natuurlijk dat in de Tweede Wereldoorlog... het aantal optredens terugliepen. Nou, voor hem was werken eigenlijk niet nodig, want hij had geld genoeg. Maar voor zijn muzikanten was het natuurlijk wel een bittere noodzaak... om geld te krijgen. Een mooie figuur, die Charlie Bernard, heeft ook een aardige nalatenschap. En uh, dit is een van zijn bekendste nummers, Skyliner. Ik geniet met volle teugen. Ja, dat uh, kan u wel zeggen natuurlijk. Ik geniet met volle teugen. Dat uh, geldt ook voor het volgende nummer. Dus het komt ook uit de oude doos. En dat is uh, dit. van Een heel bekende uh, jazzspeler. Dat is Black Velvet. Illinois' uh, Jacket, een uh, bekende jazz-bandleider. Uh, en daar had hij uh, veel kopzorg over, heeft hij ooit eens gezegd. Want uh, je hebt altijd zorg als bandleider. Uh, of je muzikanten op tijd komen, of de salarissen betaald kunnen worden... Of, de, uh, of je überhaupt je geld krijgt als muzikant. Kortom, het is een zeer zorgvol uh, bestaan. Maar het is wel de moeite waard om bandleider te zijn. Dat was eigenlijk uh, zijn conclusie. En dat is natuurlijk ook wel leuk om te horen. Waar is de muziek? En dat is hier... Ja, met dit mooie weer is dit natuurlijk wel nodig. count baby. Nou, met dit mooie weer waren vanochtend al heel veel mensen vroeg uit de veren, zou ik zeggen. Want toen ik. Ik ben ook wat vroeger de deur uitgegaan in verband met de drukte, maar dat viel nog wel mee. En ik zag heel veel wandelaars, fietsers, uh, uh, mensen langs de weg. Het was aardig druk al. En wat natuurlijk vandaag ook op het programma staat op deze Varendag... dat heel veel mensen aan het eind van de middag... of misschien wel tussen aan het eind van de dag of tussen de middag uh, in de tuin gaan zitten... de vuur gaan ontsteken en het vlees erop mikken. En dan hebben ze natuurlijk een geweldige uh, garden party, net als Mesa Van uh, Mezo Forte. Uh, af en toe zijn er van die uh, nieuwe CD's die uitkomen die uh, zeker uh, zeer de moeite waard zijn. En dan ga ik even kijken waar ik die heb gestaan. John Bedetsky. Oh ja, hier. En dat is onder andere een CD van uh, uh, ja. een project. Dat heet Hudson Project. En de muzikanten die daarop meedoen, dat is uh, de Jonette, uh, drummer, uh, uh, Grenadier, een zanger. Met John Bedetsky en uh, Scofield natuurlijk als gitarist. En die hebben een aardige uh, verzamel naar nou, allerlei pop uh, uh, nummertjes op een uh, cd'tje gezet. En een van die nummers, dat is Lay Lady Lay. Dat nummer kennen we van Bob Dylan. Bob Dylan heb ik de vorige keer nog gedraaid met zijn uh, drie dubbel cd met muziek van Frank Sinatra. Maar er zijn natuurlijk ook jazzmuzikanten yes die muziek van Bob Dylan spelen. En dit vind ik een aardig nummer. Lay Lady Lay. Deze toch een beetje wegdraaien, want het is een nummer die 8 minuten en dat is een beetje te lang voor dit programma. Als je het filmpje wil bekijken staat op YouTube uh, Digionet, uh, Grenadier, uh, Medetsky en Schofield. Het project Hudson, mooie CD, uitgekomen in 2017. Zeer de moeite waard voor de echte liefhebber. Dan kom ik bij een dame die oh, heel wat CD's heeft uitgebracht. En onlangs heeft ze haar zoveel CD uitgebracht. En ja, dat is Diane Crawl. Turn-up, The Quiet, 2017. Uh, heeft niet zulke goede recensies gekregen. En de vraag is wat dit nog toevoegt. Eén nummertje ervan. Like someone in love. Lately I find myself stars Hearing guitars like someone in love Sometimes the things you do astound me Mostly whenever you're around me Lately I seem to walk as though I had wings bump into things like someone in love each time i look at you i'm a limp as a glove and feeling like someone in love Diane Crawl. En dan kom ik bij een zangeres die ik zelf. Uh, een CD die ik zelf. Uh, heeft een CD gemaakt die ik zelf een stuk beter vind dan die van Diane Kroll. Dan heb ik het over Laura Tate. Let's just be real heet die CD. Laura Tate is een. een volgens mij een Texaanse zangeres. Heeft mooie. Uh, ja, doet van alles. Actrice en uh, zangeres. En heeft een leuke CD gemaakt. Let's just be real. En daarvan een nummertje wat we allemaal kennen van een, een popgroepje. En ik had nooit gedacht dat dat nummer ooit een jazzuitvoering zou komen. Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town. En dit is een mooie jazzy versie. Met een beetje uh, ja, lichte, funky uh, uh, injectie zou ik bijna zeggen. Laura Tate, The Boys Are Back in Town. Dat is zeer lollig. Guess who just got back today Them wild-eyed boys that been away Haven't changed, haven't much to say But man, I still think them cats are crazy They was asking if you were around How you was, where you could be found Told them you were living downtown Driving all the old men crazy The boys are back in town The boys are back in town Spread the word to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she got. When I say she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over Johnny's place, well, this chick got up and slapped Johnny's face. And the boys wanna fight, you better let them. That jute box in the corner blasting out my favorite song. Eerste uurtje zit er alweer op. Het uh, CFM Jazz uh, is vandaag gepresenteerd door Alco En uh, uh, ja, we hebben van alles gedraaid. Weer oud en nieuw. En de laatste nummers zijn eigenlijk allemaal nieuwe cd'tjes. En dit is ook van een nieuwe cd. Road to Forever. Een uh, cd van Craig Abato. wit de Tim Ray Trio. En nog één nummertje ervan. Tot de klok van elf. En dan zijn we daarna weer terug met heel veel mooie jazzmuziek. En hier komt zit City tussen twee en vijf.